Vijf uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De storm van vandaag is de zwaarste juli-storm sinds het begin van de metingen in 1901. Vanmiddag is er tussen 1 en 2 uur in Nijmuiden minimaal 10 minuten lang gemiddeld windkracht 10 gemeten. Dat betekent dat er sprake is van een zware noordwestenstorm. Het is de afgelopen eeuw nog niet eerder voorgekomen dat er in juli langs de Nederlandse kust een zware storm stond. Meld weerplaza.nl. Het oude record was in handen van het meetpunt De Kooi bij Den Helder en werd gevestigd. Op 29 juli 1956. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om Den Haag te mijden. Bijna alle wegen van en naar de stad zijn dicht vanwege de storm die op dit moment over Nederland trekt. Den Haag kan alleen nog via de A13 worden bereikt. De A44 is dicht vanwege afgewaarde takken die op de weg liggen. En op de A4 ligt een omgewaarde boom. Op last van de weginspecteur is ook de A12 bij Reewijk dicht. De vele bomen langs de weg leiden tot een gevaarlijke situatie. In Amsterdam rijdt voorlopig geen enkele tram. Dat heeft vervoersbedrijf GVB besloten in overleg met de politie. Het is nog niet bekend wanneer de trams weer rijden. Er rijden ook geen treinen meer van en naar het centraal station in Amsterdam. Op veel plaatsen in het westen is de dienstregeling van NS verstoord door de weersomstandigheden. Her en der liggen bomen op het spoor. De minister van de Steur vindt het onbegrijpelijk dat de politie weer actie gaat voeren. Hij zegt dat het kabinet onlangs extra geld heeft uitgetrokken voor de politie en een principeakkoord heeft gesloten over loonsverhoging. De minister zegt dat de politiebonden het akkoord negeren en weigeren in gesprek te gaan. De bonden besloten gisteren door te gaan met de CAO-acties. Het weer langs de kust waait het hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 9. Verder zijn er zware tot zeer zware windstoten, mogelijk van 80 tot 110 km per uur. Als het regent daalt de temperatuur tot een graad of 14. Vanavond zijn er vanuit het westen opklaringen, de wind neemt dan af. Morgen eerst zon, tegen de avond vanuit het zuiden regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jelene de Geest van de AWB. Er zijn nog steeds een paar wegen dicht door afgerukte takken en omgewaaide bomen. En er zijn ook wegen deels versperd. De A4 van Amsterdam naar Den Haag die is nog helemaal dicht bij knapend Burgerveen. Leidt tot een file van 5 kilometer. Op de A9 alkmaar Amstelveen is bij Heemskerk een ongeluk gebeurt. Er zijn drie rijstroken dicht. Er staat een file achter van 3 kilometer. En de andere kant op richting Alkmaar, een file van 4 kilometer bij Aalsmeer. De A12 van Utrecht naar Den Haag is nog helemaal dicht bij bodengraven door omgewaaide bomen. De andere kant op richting Utrecht kan het verkeer door Mondjesmaat langs. Bij Reewijk, daar zijn nog drie rijstroken dicht. De A44 kan je voorlopig nog maar helemaal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 Much to say. Ja dat was die dan, lekkere gauwen houden En dat allemaal hier, we zien je Voor deze ongure dag En uh, ja Een heleboel bomen en takken En noem het maar op, overal leg het bezaaid Maar ja uh, niet is uh, de, de, de, de, de, de, de muziek is er niet minder om, laten we het zo zeggen. Dit was een lekkere gauw oude Brotherhood of Man. En uh, kiss me kiss me, je yeah, baby. En uh, wat gaan we doen? We gaan een leuk plaatje draaien van Stevie Max en een morena holiday lady. In the sun, duurt even, maar daar heb je wel wat. Morena, the way how she moves, the way that she looks. We dance the good on my holiday lady. We drink tequila. She hits the floor Mijn rest laat die fiesta slechts op de achtergrond schallen Een dus zachte brond schallend maar net Mijn gedachten in ontspannen zak ik weg Met een lichtblauwe hemel Als in de zeebel Zweef je in de space in de speelveld De zee helpt je mee telkens breder Je breng je breed stellen Je weet zelf de meest gezellige feest En een model te gevoel in de zomer Vraat komt veel, ik hou het koel cool in de zomer Voel in de zomer Als je snapt wat ik bedoel, ik ben een dromer Stoel achterover, dan een lekker bak. Moet ik zeggen, lekker bakken? Het zijn de dingen die me trots maken. Wanneer die zonnestralen comfortabel, mijn voormatig gezond laten verschijnen. Het is ben mij, Zwar, ik ben mij. liefje, ben mijn zon. Je schijnt, zit dus vast te ster. President dan. Twee op een rij met Fred erbij. Goedemiddag ZFM. En mijn naam is Fred hij, dus uh, Entertainer for you. Tot de klokjes van 7 uur. En wat gaan we doen? Joe Cocker. Summer in the City.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 About to stop running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night. Het was hem? Entertainment van tot 7 uur. En ja, dat was iets aan Drew Cocker. En Summer in the City. Daarvoor hoorde je uh, Ali B. met The Brace. En daarvoor hoorde je Stevie Max. Met Morena A Holiday A Lady. En nu gaan we verder met... Jess Glein. En Hold My Hand.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 Esglein, die vrouw met die aparte stem. En hold my hand. Gaan we gaan verder met de Venga Boys. And we going to Ibiza. Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Because we're going to Ibiza. Ibiza en uh, ja, Federico uit uh, Boschendowne, jij wilde deze plaat horen. Nou, dit waren dus de Venga Boys bij deze And We Going to Ibiza. We gaan verder met Anthony of Antonio en hebben het over Boom Boom. Oh.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 Nooit hebt gekregen, tot de zon zal is al schijnen, is de nacht nou van ons beiden.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 wat je nooit hebt gekregen, tot de zon niet zal schijnen, is de nacht van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. In is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit hebt gekregen, tot de zon niet zal schijnen, is de nacht van ons beiden. Kijk een beetje uit, want uh, ja, hier en daar uh, zijn er toch nog wel wat, uh, wat takken die loshangen. Dus ja, voor je het weet, dan, uh, ja, dan, dan leg je. Ja, dit was Antonio en dan uh, krijg je inderdaad een boom boom. We gaan verder met Enrique Iglesias en One Day at a Time. 3K Glazers was dit. En One Day at a Time. -M. Zo is het. Goedemiddag. En we gaan verder met Irene Cara. En FAME. een beetje van, uh, van mijn leeftijd. Dus uh, gemiddeld uh, ja, rond uh, in de veertig natuurlijk. Ja, dus we hebben er allemaal uh, voor uh, ja, zitten, zitten kijken eigenlijk voor dat kastje. Veem dus! En we gaan verder met een, uh, een, ook een gouden ouwe en die is, uh, die wordt uh, gezongen, ja, door het, uh, het duootje. Ja, wie kent hem niet? Een lange blonde jongen en een, uh, een getinte dame met uh, Momenteel wat vlechtjes in de aarde, maar toen nog niet. Toen was het nog echt een beetje een afro-kapsel. Ja, you and me van Spargo. Een beetje slapgaal hoor, maar goed. En pas op als je naar buiten gaat, hé. Ja, dat waren ze dan. De duo Spargo uit de jaren tachtig. You and me. En we gaan verder met een Nederlandstalig plaatje. Jeffrey Kuipers. En als ik je morgen in je armen sluit. Of moet het in mijn armen zijn? Dat ken je ook nog. Toen ik jou voorbij zag komen. Wist ik niet wat ik zag. Jij was de vrouw op die je jaren had verwacht. Maar je keek niet op of om. Je zag me echt niet staan. Alles wat ik ook probeerde. Je liep gewoon bij mij vandaan, Maar ik ben een man die zich niet zo gewoond. Ik heb gewoon het gevoel dat ik met jou het mooie beleef. Als ik je morgen in mijn armen Ik komen voor mij mijn dromen uit. Jij bent altijd in mijn gedachten. Hoe lang moet ik nog op je wachten? Als ik je het heropent anders uit al mijn liefde wil ik haar hier geven ja met jou wil ik door het leven als ik je morgen in mijn armen zo nu zijn we dan eindelijk samen mijn droom werd werkelijkheid ik kan het soms niet begrijpen je bent nu echt mijn kleine meid En wat er ook zal gebeuren Wat er ook wordt gezegd Voor jou geef ik mijn leven Ja, voor jou word ik zelf slecht En gaat het een keertje Niet zoals het moet gaan Zal ik ervoor vechten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 vindt je anders uit al mijn liefde wil ik aan je geven ja met jou wil ik door het leven als ik je morgen in mijn armen sluit als ik je morgen I'm mm -hmm. Jacketti en zijn scooters en I saved the day. Nou, ik ook hoor. Dit is uh, ja, entertainer for you. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. Ja, het eerste uur zit er al dus weer haast op. En uh, ja, we gaan nog op plaatje draaien, een beetje naar het nieuws van 6 uur. En dat doen we met uh, klankencarousel en zonnetans. entertainer voor you, mijn naam is Fred Hai. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. En daarna krijgt u dus uh, Maurice Mulder met uh, de Euro Breakdown. En ja, dat de herhaling van gisteren, of gisteren, nee, donderdag hè? Ja, donderdag is het. En uh, tot, uh, tot de klokjes van 6 uur, of uh, tot de klokjes van 6 uur moet ik zeggen. Ik maak er ook een hele puin af van. Het is net zo puin op als buiten. En uh, ja, dat doen we gewoon uh, tot de klokjes van 6 uur dus met Frank Smekens En, en met jou alleen. Ik heb nooit bedoeld dat ik jou zou kwetsen. Ik heb het nooit bedoeld, zo deed je pijn. Ik wilde je gewoon weer eens zien lachen. Met niemand anders zijn dan met jou alleen. Jou alleen, jou alleen. Met jou alleen, jou alleen. Jou alleen, met jou alleen. Ik wil met niemand anders zijn dan met jou alleen. Ik wilde niet jouw vriend zijn alleen voor het weekend Ik wilde een echte vriend voor je zijn Liefde ik een jou in delen van een ander Jou alleen, jou alleen. Jou alleen, jou alleen. Ik wil met niemand anders zijn dan met jou alleen. Liefde, ik weet, ik weet, ik weet dat tijden veranderen, snel veranderen. Allemaal wel eens heel even vrij yeah. Je zei, ik wil een stoere vent Maar je had je snel bedacht Laat me je troosten schat Ik wil jou alleen Jou alleen, jou alleen Met jou alleen, jou alleen Jou alleen, met jou alleen the shine